10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Premier Rutte wil geen veto gebruiken in de onderhandelingen... over de nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie... heeft hij gezegd in het debat met de Tweede Kamer. Morgen is de EU top in Brussel. Een groot deel van de oppositie wil dat Nederland niet akkoord gaat... met maximaal een half miljard euro die Nederland extra moet betalen... om het gat in de Europese begroting van dit jaar te dichten... Rutte denkt dat een veto de korting van 1 miljard euro... die Nederland nu heeft op de miljardenbegroting in gevaar zal brengen. Burgemeester Hoes van Maastricht gaat samen met de gemeenteraad onderzoeken... of buitenlanders weer drugs mogen kopen bij shops. Wel moeten de coffeeshops dan naar de randen van de stad worden verplaatst. Hoes en de gemeenteraad gaan ervan uit... dat de coffeeshops tot die tijd geen wiet verkopen aan buitenlanders. De vereniging van coffeeshops in Maastricht zegt dat ze gewoon door blijven gaan... met de verkoop aan drugstoeristen. De Achterhoekse zorgorganisatie Zenzieren heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. De organisatie wil niet wachten tot gemeenten aangeven hoeveel hulp ze na 1 januari volgend jaar willen afnemen. Zenzieren wil nu door collectief ontslag aan te vragen voorkomen dat de zorgorganisatie een groot financieel risico loopt. Gemeenten in Oost-Gelderland kunnen op dit moment geen contracten afsluiten omdat ze nog niet weten hoe de bezuinigingen op de thuishulpen uitpakken. De grootste vakbond van Nederland, FNV Bondgenoten, heeft vorig jaar duizenden leden verloren. Het ledenaantal liep met ruim 9.000 terug tot iets meer dan 460.000. FNV Bondgenoten heeft niet onderzocht waarom het ledental daalt, maar denkt dat mensen op het lidmaatschap bezuinigen als ze hun baan verliezen. Mogelijk heeft ook de oneenigheid binnen de vakcentrale FNV een rol gespeeld.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Staat bij Urmond 2 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Bij Urmond is maar één reis ook open. En verder is de N279, de weg Roermond en Bos in beide richtingen dicht tussen Beekendonk en de A50. Dat komt door een ongeluk. Houd daar rekening met een omleiding. Lotto is er voor de sport. Al meer dan 50 jaar. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters.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 Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Dot, dot, dot, dot, Denk je aan een grote website, dan eindigt die op dotcom. Logisch toch? Want dat is dé standaard voor domeinnamen. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Nu voor maar 7 euro. Your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 NOSTIN.nl Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, Rutger Smit houdt de moeder in. Ondanks een zware Achillespeesblessure, ziet Smit nog voldoende uitdagingen om zijn carrière te verlengen. Ik wil nog 70 meter werpen in discus. En daarbij de beste, beste dubbelaar ooit, ooit worden. En Arjen Robben maakt zich op voor de Champions League finale. Aanstaande zaterdag op Wembley. Hij is inmiddels een ervaren finale speler. Want het is al de derde keer in vier jaar dat Robben met Bayern in de finale staat. Dat is natuurlijk al een prestatie op zich. Alleen goed, uiteindelijk heeft iedereen het over. En daar hebben ze ook allemaal gelijk in. Je moet het wel een keer bekronen met de titel. 17 jaar geleden stond Ajax in de finale van de Champions League... als titelhouder tegen Juventus. De Italianen wonnen na strafschoppen. In de jaren daarna werd het gerucht dat sommige Juventus-spelers... geprepareerd waren tijdens dat duel luider. En dat wordt nu bevestigd. So it's clear that they ze de pharmaceutical products gebruiken. means betekent dat ze doping gebruiken. Komende zondag het hele verhaal van die wedstrijd in andere tijden sport. Vanavond komt maker Thomas Blom langs om uitleg te geven. En de bondscoach van de volleyballers, Edwin Benne is er ook. Met hem kijk ik vooruit naar de kwalificatie voor het WK. Rutger Smit is succesvol geopereerd aan zijn Achillespees. Afgelopen zaterdag scheurde hij de pees af bij het discuswerpen... bij de Diamond League-wedstrijden in Shanghai. Zijn eerste reactie was toen, einde carrière. Maar daar is hij inmiddels op teruggekomen. Dr. Heijboer, die, was, uh, ja, die was tevreden. Natuurlijk uh, er, er gaat het een lang proces worden. Kijken hoe de revalidatie wordt. Maar uh, het zag er uh, relatief goed uit. Dan kun je een indicatie geven van hoe lang het gaat duren... voordat je weer iets zou kunnen? Uh, zo in zo'n zes maanden voordat de pace volledig trekvast is weer. Uh, dat ja, dat betekent ook dat ik dan pas weer serieus met training kan beginnen. Daarvoor is het revalideren. Uh, weer lopen en dat soort dingen. Uh, en dan uh, na zes maanden mag ik wel weer wat specifieker gaan trainen. Dus al met al gaat het, gaat ik, gaat het denk ik als ik gewoon reëel ben en naar mezelf toe ook. Um, een jaar, denk ik. Je zegt, dan mag ik weer specifieke trainen. Het betekent dat je gewoon doorgaat. Want je eerste emotionele reactie uh, in Shanghai was einde carrière. Maar dat ziet er nu anders uit. Ja, inderdaad. Dus, uh, nee, kijk, ik wil gewoon... Uh, ja, ik wil gewoon door. En, en, en, en ik wil gewoon revalideren. Uh, niet voor het normale leven, zeg maar. Maar voor, uh, voor de topspotter. En uh, kijken of ik... Uh, of ik terug kan komen. Het is op zich niet kijken. Ik, ik weet zeker als ik er 100% voor ga... dat ik terugkom. Is die keuze daarvoor... een automatische keuze? Met andere woorden... eerst was het een emotionele reactie... en nu denk je van... oké, okay, ik moet er gewoon voor gaan? Ja, inderdaad. Weet je wel? Ja, dat was een emotionele reactie. Kijk, uh, het, is, het is geen gunstige blessure. Laat ik het zo zeggen. Achillespezen, dat is... Uh, je moet, alles moet meezitten... En gelukkig heb ik te horen gekeken dat, dat de operatie op zich goed was en de pees zag er goed uit. Dus als de hele revalidatie goed gaat uh, de en, en de wond hield goed, dan heb ik grote kans dat, ja, dat het allemaal weer goed komt. Uh, maar goed, het is, ja, het is wel een ernstige blessure en ja, als je daar op de grond ligt... ...in Shanghai en uh, ja, dan speelt er wel een aantal dingen door je hoofd. En, kijk, ik ken de verhalen van Achilles Pees uh, Ik draai al een tijd mee en er zijn een aantal blessures... Waar je, ...wat je nooit hoopt op te lopen. En dat is dat, uh, de, de, uh, er één van. Maar nu uh, zegt dus dokter Heijboer dat het er relatief gunstig uitziet. Um, Neemt niet weg dat de revalidatie van essentieel belang is? Ja, nee, revalidatie is essentieel belang. Kijk, de pace zit, aan, zit eraan vast... Als dat allemaal vast, uh, goed vastgroeit en de trekkracht uh, dat, uh, dat, ja, wordt weer 100%, dan is, uh, dan is er een grote kans dat ik uh, weer op uh, oude niveau terugkom. Jij wil op het oude niveau terugkomen. Komt dat ook omdat je zoiets hebt van, ja, ik wil in ieder geval uh, toewerken naar de Spelen van Rio. En, op, en als ik dan stop, moet dat op een hoogtepunt zijn? Ja, zo, dat ook. Maar uh, dit is mijn leven. Uh, ik, ik hou, dit is mijn passie. Ik hou van... Van wat, ik, ...van wat ik doe. Dus uh, uh, ja, dat was een relatief makkelijk, uh, makkelijke keuze. Toen ik daar op de grond lag, dacht ik, ik, dacht, dacht ik ook echt, einde carrière. Uh, maar goed, dat, is, hè, dat zeg ik niks voor niks, maar dat was een emotionele reactie. Uh, maar ja, dan, ga je, dan kom je later terug in het hotel en dan ga je erover nadenken... Dan, dan wil je ook gewoon terugkomen. En nu dan nou, toch, toch wel positieve berichten gehoord van, van, van, van, van de specialist, dokter Heiboer, ja, dan, dan word ik alleen maar positiever. NOS langs de lijn tot 11 uur met sport en muziek. En Radio Gaga, Ben bijna kwart over tien, Radio 1. Robert Gezink was vandaag prominent aanwezig in de 15 etappe van de Giro. Tot aan twee kilometer voor de finish leek hij op etappe winst af te koersen zelfs. Giel Lippens, maar toen ging er weer eens mis. Wat is, er, wat is er allemaal gebeurd? Ja, toen ging er behoorlijk wat mis. Uh, hij viel niet, uh, ben gerust. Maar uh, op een kassei stukje, op een stukje waar de stenen lagen in de aankomstplaats van vandaag... Daar sprong de ketting uh, ja, van, van, van het tandwiel af, van het kamwiel af. En uh, kwam klem te zitten, zijn wiel blokkeerde. En daardoor moest uh, Geesink uh, van de fiets af... om uiteindelijk dat uh, malheur te verhelpen. En uh, was die uh, geklopt. Dat ja. betekende dat die andere drie uh, ja, er vandoor konden gaan... of vandoor konden blijven. Want die bleven wel voor het eerste pelotonnetje... met alle favorieten erin. Ja. En uh, uiteindelijk ja, was het uh, gewoon een sprintje van drie, helaas. En niet een sprintje van vier. Nee, en Ik zei al, heel leek op etappen winst af te koersen want hij was wel de rapste hè, geloof ik van de van de vier ja, maar dat weet je nooit hoor. Ik bedoel, in zo'n sprint kan er van alles gebeuren. Uh, maar laten we zeggen, hij had kansen. En wat nog veel belangrijker was... en dat zag je aan de hele manier waarop hij reed in die slotfase. Want hij was de meest aanvallende man... Uh, op het vlakke stukje in de richting van de aankomst. Uh, hij geloofde er zelf in. En dat, dat is het belangrijkste bij Geesink. We hebben hem wel eens een keer zien winnen op die manier. Uh, we hebben hem eens een keer in Canada zien winnen... bij zo'n wereldbekerwedstrijd... Uh, waar hij echt het hele peloton voorbleef. In diezelfde stijl. En dat zag je nu eindelijk weer eens een keer een beetje terug. Dat hele verbeteren, vechten tot op de streep. Nou ja, tot bijna op de streep, want twee kilometer daarvoor was het ja. dus afgelopen. Ja. Maar goed, dat, dat, dat, dat werkt wel een keer tijd voor hem zelf ook. Gezien uh, de, de wat mindere prestaties uh, eerder deze Giro. Heeft hij nog wel iets, iets terug kunnen pakken? Ja, hij, uh, aan de ene kant heeft hij iets kunnen terugpakken, want hij zat in een groepje met allerlei uh, prominente renners. En dat had allemaal te maken met een klim die ze moesten nemen. Een klim van de tweede categorie, de Andraten. Uh, daar uh, zat hij dus met uh, Nibali, hij zat daar met Betancourt, hij zat er met uh, uh, Niemits, Carponi, Uran, Evans, Sanchez, noem ze allemaal maar op. En er waren een paar prominente renners die er niet bij waren. Renners die voor hem stonden. Santam Brojo bijvoorbeeld, de nummer 4 in het klassement, die reed op achterstand. Pozzo Vivo reed op achterstand, die staat negende in het klassement. De nummers 11 en 12 Kizalovski en Trofimov zaten er ook niet bij. En die twee is Geesink wel voorbij gegaan in het klassement. Want daar zat hij binnen de minuut. Nou, hij heeft meer voorsprong gepakt dan dat hij achterstand had op dat moment. Hij stond dertiende. Het probleem is alleen dat uh, Kangert, de man die tweede werd achter in Choustie in de sprint... Uh, die schoof Geesink weer voorbij door die pech van Geesink. Want uh, de tijden telden gewoon ja, zoals dat in uh, normale bergetappes uh, telt... En dat betekent dat hij dus niet vrijgesteld werd van uh, tijdschade in de laatste drie kilometer. Dat betekent gewoon dus dat hij dus ook daadwerkelijk 23 seconden verloor. En uh, ja, Kangert is hem dus weer voorbij in het klassement. Dat betekent wel dus dat Geestink is opgeklommen van de 13e naar de 12e plaats, voor wat het waard is. Ja. Uh, de verhalen die dan de kop weer opdoen van, uh, van mensen die zeggen... ja, hij kan de druk niet aan, enzovoort, enzovoort. Dit is toch gewoon puur pech? Ja. Ja, ja daar da da kun je op twee manieren over denken. Je, tuurlijk, het, het overkomt hem wel heel erg vaak. En, en laten we eerlijk zijn, uh, ook het gevalletje van afgelopen weekend... dat hij door de kou werd bevangen omdat hij zijn jasje had uitgedaan... in die natte en ijskoude etappe naar die slotklim toe. Ja... Daar kun je van zeggen dat is per aan de ene kant. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat is dom. En, en, en zo'n ketting natuurlijk rijden die niet uh, met opzet eraf. En, uh, maar ja, het overkomt hem weer. En ik kan me best voorstellen dat hij dan zelf ook wel eens een keer denkt... potverdorie, waarom overkomt het mij nou altijd? Aan de andere kant, ja, uh, hij heeft deze, deze Giro wel behoorlijk attent meegereden. Dat hebben we in eerdere etappes wel gezien. Ja. Hè, waar die andere jaren toch uh, net altijd op de verkeerde plek in het peloton zat... zat hij nu gewoon meestal op de goede plek. Eén keer gevallen door Steven Kruiswijk, die viel in een afdaling... maar daar redde hij zich ook heel goed uit. Dus ja, aan de andere kant, het moet eens een keer afgelopen zijn... met die pech, dat zal hij zelf ook vinden. Maar daardoor verliest hij in ieder geval niet de Giro, laat dat duidelijk zijn. Nee. Uh, nog even Wilco Kelderman, andere Blanco uh, Troef. Die uh, doet het opvallend goed, hoe doet hij het vandaag? Ja, hij heeft vandaag ook weer geweldig gedaan. Hij zat in een grote kopgroep, 22 man. Met daarbij ook Pieter Wening, die ik ook alleen maar complimenten kan geven... voor de manier waarop hij deze Giro rondrijdt. Want hij zit ook bijna in iedere ontsnapping als het berg opgaat. Maar die beiden die hebben in de kopgroep gezeten tot aan de, die andraten, tot aan die slotklim... En uh, toen was het ook afgelopen voor Kelderman. Maar Kelderman was in die kopgroep toch ook wel een van de meest actieve mannen. En ja, het is gewoon een genot om te kijken. 22 jaar oud pas. Hè. Vorig jaar deed hij pas voor het eerst mee met de echt serieuze wedstrijden. Met de Dauphiné Libere. Daar reed hij een geweldige tijdrit. Uh, toen hebben ze hem nog een beetje gespaard. Geen grote ronde laten rijden. Dit is zijn eerste grote ronde. En hij heeft al wat jongere truien gepakt in wat kleinere rondjes. Uh, onder andere in de ronde van Romandië. Maar uh, hij laat zich goed zien. En hij staat nu 18e in het klassement. En ja, als je dan iedereen eromheen een beetje hoort. dan hebben ze het er echt over van: jongens, ben er maar trots op. Want dit is er wel eentje voor de toekomst voor Nederland. Ja. En morgen, etappe? Morgen, vlakke etappe. En uh, lange etappe, dat wel. Uh, van Caravaggio naar Vicenza. 214 kilometer. En dan zit het venijn zit hem weer gewoon in de staart. Want uh, zo'n 18 kilometer voor de finish, uh, 16 kilometer zelfs... daar moeten ze een colletje van de vierde categorie op... en ik heb dat ding voor me staan. Huh? En daar zit toch een heel stijl middenstuk in van uh, dik 12 procent. In totaal loopt het iets van 5,5 kilometer loopt het omhoog. Ja, en dan is toch de grote vraag... Hè, wat gebeurt er met die ene sprinter die er nog over is... Mark Cavendish, die tot nu toe al drie etappes heeft gewonnen... Komt hij uh, goed over dat bergje heen. Als hij er goed overheen komt en hij zit in het peloton... dan wint hij uh, de sprint uh, met twee vingers in de neus. Maar goed, het kan ook best zijn dat hij eraf gereden wordt. Maar hij is nog steeds in koers en dat is bijzonder. Tot nog even uh, vast naar de zomer. Kijken de Tour. Twee afmeldingen vandaag voor de Tour. Nibali en Tom Bonen. Uh, is dat verrassend of is dat iets wat al een beetje in de pijplijn zat? Bij Nibali zat het er wel een beetje aan te komen... omdat hij al eerder heeft aangegeven dat hij vooral op het wereldkampioenschap... in eigen land, hè, in Florence, wil hij gewoon goed zijn. Daar wil hij echt fit aan de start staan. En hij heeft gezegd, uh, ik ga me veel liever voorbereiden in de Vuelta op het WK... zoals veel mensen trouwens doen. En uh, nou, dat is eigenlijk wel een logische keuze. Ik denk ook, uh, als hij de Giro wint, en waarom zou hij hem niet winnen... want hij staat nog steeds aan de leiding in het klassement... dan... Uh, dan, dan uh, ja, dan zou ik die Tour inderdaad gewoon lekker laten schieten als ja. ik hem was. Uh, Tom Bonen is een ander verhaal. Bonen heeft een aantal jaren geleden al gezegd van... ik wil eigenlijk helemaal geen Tour meer rijden. Maar ja, omdat is nu eenmaal in die ploeg rijdt... wilden ze eigenlijk een hele snelle man in de ploeg hebben... die de sprint voor Kevin is kan aantrekken. Maar Bonen heeft toch vriendelijk bedankt voor de eer. En uh, heeft heel duidelijk gemaakt van... Uh, ik heb niks meer te zoeken in de, de Tour. Duidelijk. Goed, dankjewel Gio. Tot morgen, volgende etappe in de Giro d'Italia. De voetbalwereld maakt zich langzaam op voor de seizoensapotheose, de Champions League finale op Wembley. Na een Spaanse en een Engelse finale is het nu de beurt aan Duitsland. Bayern München en Borussia Dortmund staan zaterdag tegenover elkaar. Gezien het voetbal en de resultaten dit seizoen is Bayern München de favoriet. Dat wordt schoorvoetend erkend door Arjen Robben. Je merkt wel een beetje hier en daar dat je als favoriet bestempeld wordt... maar tegelijkertijd ook wel uh, beseft iedereen wel dat Dortmund een fantastische ploeg is... En, en, en... Uh, zij, zij zijn natuurlijk afgelopen twee jaar zijn ze ook in Duitsland kampioen geworden. Uh, ter koste van ons. Uh, maar goed. Uh, dit jaar hebben we nog niet van ze verloren. Maar het was wel elke keer heel, heel close. Een uh, competitie twee keer gelijk. Ik geloof twee keer 1-1. Uh, alleen in de beker kwartfinale wonnen we dan met, met 1-0. Was jij verbaasd dat zij de Champions League finale halen? Nee, absoluut niet. Nee? nee? Nee. Nee, want ik ken de kracht van de ploeg. En ik, en ik weet wat ze kunnen, wat ze in de masse hebben... En, Fysiek zijn ze gewoon enorm sterk. En, en daar komt bij dat ze ja, qua organisatie, ze hebben een hele goede trainer vind ik. Qua organisatie klopt het bij hun en Ze hebben natuurlijk heel veel individuele kwaliteit eh, voor voorin. Maar wie speelt er in de laatste vier jaar eh, drie keer Champions League finale? Ja, klopt. dat klopt. Zoals nou, Bayern? Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat is ook zo. En, en dat is ook denk ik heel positief. Ik bedoel, dat is, dat is natuurlijk al een prestatie op zich. Alleen goed, uiteindelijk heeft iedereen het over. En daar hebben ze ook allemaal gelijk in. Je moet het wel een keer bekronen met de titel. En, uh, maar goed, dat neemt niet weg uh, dat het wel een prestatie op zich is. Dat je, dat je in vier jaar tijd drie keer in de Champions League finale mag spelen. denk ik. Ja, want dat is een ontzettende prestatie. En het is ook een beetje Duits op het moment dat het moet staan. Maar het is ook weer niet zo Duits Dan op het moment dat je er echt moet staan. <laughs> de laatste ja. stap. <laughs> ja, nou nee, goed. Ik bedoel, Maar dat is ook weer, vind ik, ja, dat is ook de voetballerij. Ik bedoel... Dat kan, dat kan gebeuren. Ik bedoel, een finale, dat is altijd, dat wordt op kleine details beslist. En zoals vorig jaar was natuurlijk, ja, dat was natuurlijk echt een, een, een enorme teleurstelling. En ook niet verdiend. Ik bedoel, je verdient gewoon van Chelsea daar op dat moment te winnen. Alleen net op het laatste moment, ik denk dat je drie keer op matchpoint staat, alleen je maakt het dikke niet af. En nou ja, uiteindelijk krijg je dan de deksel op je neus. En. en uh... Ja, ontglip je de titel. Er was bij ons op de redactie een hele discussie over die typische actie van jou. Tegen Barcelona deed je ook weer vanaf de rechterkant en dan naar binnen toe. En dan schiet je en dan is het een goal. En soms is dat geen goal. <laughs> uh, is dat nou zo heel moeilijk te verdedigen? Of wat, het ziet er allemaal zo simpel eigenlijk uit. <laughs> ja. denk je, dat kan iedereen. En waarom ja. staan verdedigers dan toch zo uh, te schutteren soms? Ja. Je moet het ook niet moeilijker maken dan, uh, dan nodig. Maar is dat het? Is simpel nou, Weet Weet niet. niet. Uh, ik denk of is het, het maar mij... zo simpel? Nee, je, moet, je moet, denk ik, op, het gaat om een, een stukje timing en een stukje gevoel uh, met de bal. En dat, je, ja, dat het allemaal het moet wel allemaal kloppen en net passen. En uh, ja, ik denk dat het ff, eigenlijk uh, vanaf dag 1 dat ik ben beginnen met voetballen, hè, mijn doel is altijd, ik ben vrij doelgericht. Ik wil altijd naar de goal en, en met een individuele actie. En op het moment dat je rechts, uh, rechts speelt, dan ben je toch gauw geneigd om, om naar binnen te gaan. En, Tuurlijk moet je daar je afwisseling in vinden. Want er zijn ook uh, genoeg uh, experts inderdaad die, die, die menen te denken dat het af en toe te voorspelbaar is. En dat ja. je ook eens een keer buitenom moet gaan. Ja. En dat doe ik ook af en toe wel eens. Maar goed, ik denk dat je toch, uh, dat is een stukje gevoel denk ik, dat is ook onbewust denk je. Denk ik dat je toch ja, uh, voor je gevoel altijd net even iets li liever naar binnen gaat. En nou ja, goed, uh, als je in een halve finale Champions League en je gaat naar binnen en je krult hem in een lange hoek en dat het daar ook nog steeds lukt... Op dat niveau dan kun je rustig daarmee doorgaan, volgens mij. Maar goed, je moet altijd voor jezelf vind ik. Uh, je blijven ontwikkelen. En, en, en blijven kijken waar kan ik nog beter worden. Wie gaat uh, de Champions League-finale winnen? Ja, ja. ik ook bij München. Maar ik heb ook wel een heel goed gevoel dat wij het dit jaar gaan, gaan halen. Ja. Op penalties? Nou, liever niet. <laughs> Als er penalty genomen wordt? Nee, nah, dat weet ik niet. Z Zover zijn we eigenlijk nog niet. Ik bedoel, je, je gaat een wedstrijd in om die wedstrijd gewoon te winnen. En, uh, als, als je wordt aangewezen, genoemd, wat zeg je dan? Als ik word, als ik word aangewezen, als de ja. trainer wil dat ik een penalty neem, ja. neem ik een penalty. Absoluut. En dat maakt dan allemaal, ik bedoel, dat is, uh, zo werkt dat? Zo werkt dat, ja. Ik bedoel, uh, daar vind ik ook, uh, dan moet je ook een grote jongen zijn en uh, niet daarvoor weglopen. En, uh, um, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat een trainer zegt van nou. Uh, ja, heb je beurt vorig jaar gehad? Uh, nu maar niet. Maar kijk, uh, dat, hoort, dat, ja, dat zeg ik, dat hoort bij de voetballerij, dat hoort bij de sport. En ik vind ook, dan moet je ook kijken, uh, de situatie op dat moment. Ik bedoel, op dat moment moet je jezelf goed voelen. En als jij je goed voelt en je zegt, ik neem die penalty en ik schiet hem erin, dan moet je er gaan staan. En als jij denkt, van, nou, uh, ik zit niet lekker in de wedstrijd, ik heb geen goed gevoel, dan moet je het niet doen. Je hebt onze finale gespeeld op Embley, hè? Ja? FV-cup finale, ja. En? Gewonnen. Kijk, dankjewel. Ja. <laughs> Tegenstander Borussia Dortmund heeft minder reden tot lachen. De kans dat Mario Götze zaterdag kan spelen is een stuk kleiner geworden. De Stefan Borussia liep drie weken geleden een blessure op... in het Champions League duel met Real Madrid. Vandaag trainde hij voor het eerst weer mee met de groep... maar dat duurde niet lang. Götze kreeg opnieuw last van zijn dijbeen... en verliet voortijdig het trainingsveld. Hier is Rod Stewart en beautiful morning. En wordt in ieder geval niet ouder. Over de rest kan ik niet oordelen. Dit is uh, voor een nieuw album net uit in mei. Time heet het Beautiful Morning. Voor de volleybalmannen zijn de komende maanden van groot belang. Ze komen uit in de World League, spelen eind september het EK in Denemarken en Polen. En vanaf aanstaande vrijdag begint het kwalificatietoernooi voor het WK van 2014. De eerste horde die op weg naar het wereldkampioenschap genomen moet worden... is een pool met Bosnië-Herzegovina, Azerbaijan en het thuisspelende Kroatië. We gaan vooruitkijken met de bondscoach Edwin Benne. Goedenavond Edwin. Ja, hallo. Gaan ik er even bent voor we het daarover gaan hebben? Even over um, uh, ja, de, de enorme kommootje, kunnen we wel zeggen, die uh, ontstaan is rond de, de vermissing van, uh, van uh, Ingrid Visser... en haar vriend uh, uh, Lodewijk Severijn. De, uh, kan jij beschrijven hoe daar in de volleybalwereld momenteel wordt meegeleefd met die mm -hmm. situatie? Ja, dat is iets wat, uh, wat ons enorm bezighoudt natuurlijk. Uh, de grote volleybalcommunity is daar heel erg mee bezig. Het is natuurlijk verschrikkelijk om, uh, om dit uh, mee te maken. Ik ken ze beiden ook uh, redelijk, dat goed. En het is wel, uh, ja, wel heel hard om dit, uh, om dit uh, uh, te zien gebeuren. Ja. Ja, ja, ik kan me ook voorstellen dat ik het gevoel heb: ik moet iets doen, maar kan ik kan iets doen. Dat het zo machteloos is. Ja, gelukkig zijn er heel veel mensen die nog wel wat uh, doen en ook wat kunnen doen. Maar uh, ja, je, moet, uh, je kijkt wel leidzaam toe. Ja. ja. Uh, naar, naar, naar de sport, het, het, het mannenvolleybal, dat moet van ver komen. We uh, hadden ook al een tijdje niks meer van jullie gehoord. Vorig jaar in één keer die winst in de Europese Volleyball League. Dat is een overwinning die, uh, die het volleybal in Nederland heel goed kon gebruiken, kan ik me voorstellen. Ja, uh, succes kan, uh, kan een sport altijd gebruiken. En natuurlijk ook het volleybal. Het was de laatste jaren iets minder gegaan. Uh, terugtrekking uit de World League. Uh, ook geen plaatsing voor het Europese kampioenschap. Dat zijn toch... Uh, uh, toch zaken, toernooien toch waar het Nederlands volleybal eigenlijk wel thuis hoort. Geldzorgen natuurlijk. Uh, geldzorgen die uh, natuurlijk niet alleen onze bond kenmerkt, maar, maar velen. En uh, ja, gelukkig hebben wij uh, door het winnen van de European League. Uh, onszelf uh, weer de kans geschaft om voor de World League uh, te gaan strijden. Voor een plaats in de World League voor uh, 2013. En het is ons ook gelukt. Dus uh, ook dat uh, ticket hebben we binnen. En uh, natuurlijk was het vorig jaar, september. Uh, uh, de kwalificatie voor, uh, voor, de, voor het EK. Wat we dan ook hebben kunnen bewerkstelligen. Dus dat was een, uh, een prachtig jaar. Het geeft ook wel aan hoe gevoelig het ligt momenteel. Hè? Geen succes, dus geen sponsor. Dus geen geld, dus geen toekomst. Uh, bijna allemaal in die volgorde. Uh, voel je die? Nou, twijfel je aan die woorden? Nou ja, goed. Het, het ene is niet, uh, niet on, onlosmakelijk uh, verbonden met het ander. Maar het is natuurlijk wel een gevolg van het. Het kan wel. Ja. Ik vind inderdaad dat wij als sport beginnen moeten bij het succes, het eigen succes. Dus we moeten hard voor werken om, uh, om op te vallen, om, om goed te worden, om te winnen en aantrekkelijk te gaan worden. Maar uh, ja, het ene kan ook niet zonder het andere. Dus je zou het ook kunnen omdraaien. Ja. Uh, dat is helaas uh, zo, uh, ja, alleen maar met, uh, met heel hard werken... en, uh, en veel inzet en veel, uh, veel talent uh, ga, uh, ga je het ook niet redden. Je hebt bij je uh, aanstelling gezegd... ik wil alleen maar met jongens uh, werken die, uh, die 100% achter me staan. Of die, in, die er in ieder geval, nou, laat ik het anders zeggen... die er 100% voor willen gaan. Ja. Uh, daardoor zijn er wat mensen afge afgevallen. Uh, zoals de selectie nu is, ben jij er echt van overtuigd... dat de selectie zoals die nu is echt er 100% voor wil gaan? Ja, dan zou ik zeggen, uh, niet uh, over mijn, mijn 100% cent, uh, aan <laughs> geven. Nee, maar het kon zijn dat je later bent gaan inzien van nou, dat is misschien wat te veel gevraagd. Ik uh, doe een trapje, trapje omlaag. Nou ja, het is niet te veel gevraagd voor een, uh, voor een sporter, uh, een professionele sporter. Om, uh, om zijn talent en zijn mogelijkheden uh, zeg maar in te brengen, maar ook vooral zijn interesse en zijn commitment voor een team. Ik bedoel, dat is het minste wat je kan verwachten en wat je mag verwachten. En dat, uh, dat is, dat is uh, wat mij betreft een professionele instelling. Mm. Um, ja, ze, ze moeten voor het volleybal gaan. We hoeven niet uh, helemaal achter mij te staan. Dat, uh, maar ze moeten vooral achter, uh, achter het volleybal staan. En voor het Nederlands team willen spelen. Ja. En wat, wat, wat, wat verwacht je dan? Kun je dat omschrijven? Wat, wat is het verwacht is, Nou ja goed, er zijn al twee, uh, twee belangrijke uh, factoren in het verhaal. Dus Het ene is, is, het, is het kunnen. Ze moeten goed genoeg, kunnen, uh, goed genoeg zijn. Ze moeten topvolleybal kunnen spelen. Maar het andere is het ook het willen. Het willen inzetten voor het Nederlands team. Het willen samen doen. Uh, het kunnen accepteren dat het uh, misschien het niveau iets minder is. Uh, misschien dan op dat moment het, de club waar je in speelt. Uh, maar ja, je, je moet vooral de wil hebben om voor het Nederlands team alles te geven. En uh, ja, daar, daar ga je niet rijk van worden. Maar uh, daar ga je wel succesvol uh, van worden als je het goed doet. Ja. En, uh, en dat is uh, wat belangrijk is voor, de, voor het spelen van de, voor het Nederlands team. Nou, de eerste aanzet is, is, is gezet in België uh, met een trainingskamp, twee wedstrijden gespeeld. Als ik goed ben geïnformeerd, één gewonnen, één verloren. Mm -hmm. Is dat iets om, uh, uh, waar je lering uit kan trekken en zo ja, wat? Nou ja, de Belgen zijn onze, onze trouwe partner al, al jaren. Vroeg in het seizoen spelen we vaak tegen elkaar. En uh, we zijn redelijk aan elkaar gewaagd, dus... Uh... Dit, deze uitslagen zijn niet zo bijzonder. Uh, natuurlijk uh, zijn beide teams ook aan het experimenteren geslagen en aan het kijken welke posities je welke mensen kunt gebruiken... En, en, en je spel gaat aanpassen. Maar goed, komend weekend wordt het al serieus. En, ja. en dan gaan ook de punten tellen. Ja, tegen Bosnië, tegen uh, Azerbeidzjan en tegen Kroatië. Mm -hmm. Dat zijn allemaal uh, landen die lager op de ranglijst staan. Mm -hmm. uh, betekent dat dat je niet voor minder gaat dan de groepswinst? Nou, dat is één, één reden waarom wij voor de groepswinst gaan. Dat wij denken dat andere teams... Uh, niet, uh, niet zo sterk zijn als dat wij het zijn. De Kroaten moeten we maar zeker niet onderschatten. Um, ja, de andere reden is... Uh, wij willen richting uh, de wereldkampioenschap... bij volgend jaar 2014. Dat betekent meteen uh, dat we dit uh, toernooi ook winnend moeten afsluiten... om naar een volgende ronde te kunnen. Want als je dit niet wint, dan is het, is het gelijk klaar? Als je dit niet wint, ben je, ben je uh, ja, klaar met, uh, met het uh, spelen om uh, een ticket op het WK. Uh, je moet er wel bij zeggen... een tweede plaats geeft nog recht op een, uh, op een tussenronde of de tweede ronde. Maar dat zal gespeeld worden begin oktober, direct na het Europese kampioenschap. Mm. En daar wordt niemand zo blij van, want het is eigenlijk waar het nieuwe seizoen, het clubseizoen weer start. Ja. Dus dat moeten we maar, maar proberen te vermijden. Ja, alles op de winst. En dan de World League, maar voor volgend jaar is die World League weer niet zeker. Uh, ieder seizoen moet dat geld weer uh, bijeengebracht worden. Hoe vervelend is dat? Nou, ik ga ervan uit dat wij in ieder geval twee jaar World League spelen. Uh, daar gaat iedereen van uit. Uh, dus 2013 en 2014. Hoe kan je daar, is dat al zeker dan? Hoe kan je ervan gaan dan? Of? Nou ja, goed, als wij uh, de successen blijven, blijven halen op sportief uh, gebied... dan weet ik ook dat wij ook 2014 uh, spelen. Uh, ja, zo'n zo uh, exercitie, alles wat je doet... ook wat, wat de bond uh, vooral doet, uh, zijn nek uitsteken... Uh, toch wat financiële risico's aangaan, dat doe je niet uh, zomaar voor één jaar. Uh -huh. Dus dat is in ieder geval voor twee jaar. Uh, maar dat zal hopelijk ook wel wat, wat langer duren. Uh, ja, aan ons nu uh, om een opspectief uh, vlak te laten zien dat we dat thuis horen. Waar ligt nou de komende, de komende jaren eigenlijk het speerpunt? Want er is wel heel veel, hè. EK, WK, Olympische Spelen, World ja. Week. Ja, die World League, dat is altijd uh, dat is van oudsher een toernooi wat, uh, wat iedere zomer uh, plaatsvindt. Dat, dat kan altijd gespeeld worden. En daarnaast is er altijd een, een eindtoernooi, een Europees kampioenschap... of een world, uh, wereldkampioenschap, of zelfs een Olympische Spelen. Uh, ja, voor ons zijn de zomers uh, altijd vol... En uh, ik moet zeggen dat de eindtoernooien in september altijd heel erg belangrijk zijn. Dat is, dat is op, of het EK, het WK of de Olympische Spelen. Dat is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk de hoofddoelen. Ja, Maar Rio zit er uh, in je achterhoofd of zit het in je voorhoofd? Uh, dat zit in mijn achterhoofd. Dat, uh, dat is niet waar we ons uh, heel erg direct mee bezighouden. We hebben gekozen uh, twee jaar terug voor, uh, voor ontwikkeling, voor vooruitgang. Uh, en niet direct kijken naar uh, waar dit gaat eindigen. Maar we maken, we, maken goede, we maken flinke stappen. En dat is wat we willen. En dus uh, we kijken wel uh, waar, waar dat uh, toe leidt. Goed, eind we deze week eerst uh, de WK-kwalificatie. Um, hoe ziet deze week er nu uit? Het is nu dinsdag. Ja, we, we hebben na nou, België twee dagen rust genomen. Dat was ook wel nodig. Uh, en uh, we hebben vandaag alweer getraind. Dinsdag, morgen nog twee trainingen. En dan gaan we donderdagochtend al vliegtuig in. En dan zullen we nog een training hebben in de avond. In de middag en de avond. In Zagreb. En uh, dan gaat het uh, gebeuren vrijdag, zaterdag, zondag. Vrijdag, zaterdag, zondag. Heel veel succes. Dankjewel. NOS Langs de Lijn met Robert Meder. Collega Jurgen van den Berg noemt dit altijd pijpenmuziek. Dat vind ik eigenlijk wel een uh, broekspijpenmuziek, Moet ik misschien wel bij zeggen. Een mooie kwalificatie van de OJ's. En de Love Train, het is tien over half elf. Andere tijden sport opent komende zondag weer haar deuren. De eerste aflevering van uh, een nieuwe reeks gaat over de Champions League finale van 1996. Tussen het beste clubteam van de wereld Ajax en het Italiaanse Juventus. Ajax verliest na strafschoppen. Ook voor hem het laatste wat hij voor Ajax kan doen. Ja, en weg was het. Uh, Sonny Ziloy mist de strafschop. Ieder had Edgar Davids al gemist. Uh, als uh, Jugovic zijn strafschop wel benut... dan is Juventus de ja. nieuwe koning van het Europese clubvoetbal. Maar meteen na die finale komen er al geruchten... Uh, met name bij Juventus over dopinggebruik. Um, of eigenlijk alleen maar bij Juventus, laten we het, he, dat even helder maken. <laughs> uh, ja, u hoort het, het sniffelen van Thomas Blom, van andere tijden sport. Misschien anders een ander onderwerp hè, als die geruchten er waren rond de Ajax, maar ja, die zijn er gewoon niet. Ja. Uh, je bent er ingedoken over die dopinggeruchten. Ja. Was het ook iets persoonlijks dat je iets dacht van nou, als ik ooit tijd heb, dan ga ik daarin duiken? Nou, ik heb die wedstrijd gezien. Ik ben er samen ingedoken met Micha Wessel, dat wil ik even eerst zeggen, ja. de redacteur. Uh, ik heb toen die wedstrijd gezien met vrienden op de bank. En wij verbaasden ons, net zoals veel Ajax-liefhebbers, denk ik... Uh, hoe kan het dat die rechtsback maar blijft gaan? En, uh, en linksback persotto, waarom komt FiniD die, die maar niet uh, voorbij? Normaal gesproken, na 30 minuten, dan uh, zag FiniD wel een mogelijkheid. Hmm. Dus dat gevoel was heel sterk aanwezig. En uh, uh, in de, in de, dat kwam voorbij in de redactievergadering. En toen dachten we van, nou ja, uh, we gaan het nu maar eens gewoon helemaal uitzoeken. Ja, dat kwam dus uit een redactievergadering. Maar ja. dan, dan, oké, okay, dan heb je een aanknopingspunt, mm. een gerucht. Ja. Dan moet je ergens beginnen. Waarom? Nou, het begon er eigenlijk al mee dat we zeiden uh, tegen elkaar van... ja, wat is nu uiteindelijk de conclusie? Dat wisten we niet. En daar zitten echt sportfreaks bij, uh, die alles bijhouden. Maar het was ons nog niet helemaal duidelijk van wat is nou de, de eindconclusie. En toen zijn we eens gaan bellen met Maarten Vegen die ook de research heeft gedaan in Italië... Uh, van zoek nou eens het laatste vonnis op. En dat bleek in 2007. Het Hof van Cassatie, dus echt het hoog, hoogste gerechtshof... Uh, had wel uh, een joven veroordeeld voor sportieve fraude. Maar dat was met name om medicijngebruik. Uh -huh. Maar de zaak was inmiddels verjaard. En toen dachten we, ja, dat, dat, dat, dat daar is dus geen eindpunt. Er is geen, geen duidelijkheid over hebben over, over doping eventueel. Dus toen dachten we: van, nou, dit is aanleiding om, uh, om te gaan onderzoeken. Wat ze zijn aangeklaagd toen de he, tijd die rechtszaak kwam van de justitie. Ja, ja, ja en dat is ja. eigenlijk bijzonder aan deze hele zaak. Dat is heel uniek in de voetbalwereld. In, uh, in 1998 kwamen er dus al geruchten vanuit, vanuit Zeeman. dat was de coach van A's Roma. Die zei al van, ja, die Del Piero en, Via, en Viali, die, dat zijn toch wel enorme binken geworden in korte tijd. En dat heeft een aanklager uh, in, in Turijn opgepikt. En in Italië is het zo dat de aanklager mag telefoons afluisteren... mag stadions binnenvallen, wat hier in Nederland allemaal niet mag... bij een uh -huh. vermoeden van doping. Dat heeft hij gedaan. Toen heeft hij in 1998 uh, stadion Comunale, dat was het trainingsstadion van Juventus, is hij binnengevallen. En toen heeft hij bloedwaardes van Juventus-spelers uh, aangetroffen. Afgenomen door de Juventus-artsen. Dus heel goed bewijs. Alle bloedwaardes van alle spelers tussen 1994 en 1998. Die stonden op papier? de uh, ja, duidelijkheid, hij vond geen bloed, hij vond bloedwaarden. Hij gewoon vond bloedwaarden op papier. Ja, ja. Ja, toen, toen, we, toen we dat nog, uh, nog een keer goed beseften... toen dachten we van oké, okay, dan moeten we eigenlijk... dus gewoon die bloedwaarden nog een keer uh, te pakken zien te krijgen. Of in ieder geval de expert die die bloedwaarden heeft geduid... en in handen heeft gekregen. Nou, en daar zijn we naartoe gegaan, dat is meneer Donofrio. Mm -hmm. um, en, en we hebben aan hem heel simpel gevraagd... ja, hoe zat het nou met die finale? Ja, want voor de duidelijkheid, de waren toen waarders... Uh, van, he, bloedwaardes van verschillende momenten. Uh -huh. uh, toen dacht nog helemaal niemand aan een bloedpaspoort. Nu, nu is dat logisch. Nu kijk je gewoon naar wielrenners. Die moeten elke keer uh, hun bloed inleveren. En dan ja. kunnen ze zien, als er schommelingen in zitten, dan is het verdacht. Ja. Toen hadden ze dat nog niet ontdekt. Nee. En jullie hebben toen natuurlijk die waardes achter elkaar gelegd... en eigenlijk een soort bloedpaspoort van het hele team gemaakt. Nou, dat heeft die meneer De Nofrio toen de tijd al gedaan. Een soort prehistorisch bloedpaspoort. En die meneer De Nofrio die is ook een van de negen exper experts nu van de UCI... van de wielerbond, die uh, ook die bloedwaardes en die, dat bloedpaspoort bloedpaspoort heeft ontwikkeld. Maar dat mm -hmm. heeft hij dus toen de tijd al gedaan... met bloedwaardes van de Juventus-spelers. Dus hij heeft naar de hemoglobine gekeken. En, uh, en daar heeft hij conclusies uit kunnen trekken. Ja, kortom, ja, allemaal waarden waar je ja. aan kunt zien... van hé, hey, er is iets vreemds aan de hand. Ja, want... Ja, zo, en, maar, en, en, en hoe ontwikkelde die, uh, die waarden zich uh, richting de finale van mei... wat was het, 96? Ja, daar zat een duidelijke piek in. En, en dat is bij één speler, kan je nog zeggen... ja, dat kan een natuurlijke oorzaak hebben of wat dan ook. Maar de piek werd... ja was te zien bij uh, acht spelers van Juventus. En dan is, uh, is het gewoon uit te sluiten dat dat op een natuurlijke manier uh, kan gebeuren. Was het ook eerder al in een Champions League toernooi? Of hadden ze daar geen waarde van? Nou, uh, nee, ja, de, bij de finale was echt een duidelijke piek te zien. De finale uh, uh, van uh, Juve-Ajax. Ja. Dus al eerder werd, was er wel een gelijke variatie bij al die spelers. Dus, dus waarschijnlijk werd er ook doping gebruikt. Dat zegt hij over een langere periode. Maar de piek was echt op die finale. Dus dan hebben ze echt een boost gekregen, om het even zo te zeggen. Ja. ja dat is het vermoeden. Ja. Uh, nou ja, dat is het vermoeden. Dat toont hij aan, die, aan de hand van die waarden aan. Ja, we um, moeten even die stem horen van die uh, professor Donofrio... die dus uh, tot die conclusie kwam... Mm -hmm. uh, die we nu gaan horen. Of uh, uh, using something to increase their hemoglobin values. Like, like, Apo, like, like APO? or less likely blood transfusion. Less likely for me. There is no other way you can have those values. No. Because it was uh, uh, the same change in more than a few, a few players. So EPO, or blood doping was used. I think so, yes. Ja, hij is dus overtuigd van het feit dat er doping is gebruikt. Ja. Dat staat voor hem onomstotelijk uh, vast. Ja hij, ja, hij is gewoon wetenschapper. Hij ziet die waarden en hij kan niet anders. Ik bedoel, het dus echt niet dat hij dat leuk vindt om te trekken... want dat, er gaat nogal wat emotie gepaard natuurlijk in Italië... als je een club zo beschuldigt. Dus, ja. Hij komt uh, nog uit Turijn ook nog? Of is dat geen toeval? Uh, nee, nee hij, hij komt uit Rome. De aanklager, dat is wel leuk. Ja. Die, de, de man uh, komt die inderdaad... Ja, ja. Die Guardiniello, uh, die, die helemaal aan de basis staat van dat onderzoek... dat is ook een Juventus uh, uh, aanhanger. Maar hij, heeft gewoon, hij wil gewoon dat die sport geloofwaardig blijft. En daarom is hij dat onderzoek gestart. Nou, is het dus eigenlijk uh, terug te brengen tot uh, het hebben van die waarden. Uh -huh. Een uh, biologisch uh, paspoort maken, uh -huh. een dagboek maken, om het zo te zeggen. Ja. En vervolgens eenvoudigweg tot de conclusie komen: Dit zit niet goed. Dat zijn drie stappen. Ik ga er snel doorheen. Ja. Maar zo is het eigenlijk als je het terugbrengt tot die drie stappen. Waarom is dan nooit eerder de conclusie getrokken: Van nou, dit, dit kan echt niet? Nou, je hebt die gegevens, die wetenschappers duiden dat. Maar het is nog iets heel anders om bijvoorbeeld een club te veroordelen. Dus er zijn rechtszaken geweest. Maar eh, qua wetgeving is dan bijvoorbeeld een positieve dopingtest noodzakelijk. Zo van, oké, okay, ja. waar is dan die dopingtest gebleven? Nou, dat was de volgende pijler van het onderzoek. Hoe kan het, als Juventus dan doping heeft gebruikt... hoe kan het dan dat ze nooit betrapt zijn? Want we hebben het over EPO, maar we hebben het ook over andere hormonen. Nou, toen de tijd bestond er geen EPO-test. Maar waar we achtergekomen zijn... is dat het dopinglab in Rome was malafide. Uh, uh, er werden gewoon, werd niet getest. Op, op anabolen werd gewoon niet getest. Dus uh, het dopinglab is in, ook in 1998 hmm. voor twee jaar gesloten... en de directeur was ontslagen. En wat we hebben ontdekt is nou dat net na dat lab... de urinemonsters van de finale zijn gegaan. Ja, hoe toevallig. Tot slot kort, uh, hoe hebben de Ajax-spelers gereageerd? Ja, het was even toch wel een beetje schrikken. Want ja, dat geeft gewoon een heel vervelend gevoel. Vrienden die George hebben gesproken, ja, die voelt zich ook heel onprettig. En hij zei ook, ook, na afloop zei hij van: Ik ga gewoon een cup maken en dat zet ik gewoon in mijn huiskamer. Want hmm. het is cheating. Ja. Goed, we gaan dat zien. Um, zondagavond, hoe laat? Kwart over tien. Op Nederland? Eén, Eén volgens ja, mij. Ja, ja absoluut. Goed. Dankjewel voor je komst. Graag gaan, gaan kijken. Um, het is. Uh, Bijna tien voor elf. We gaan naar Duitsland. Na de afwezigheid van één jaar is Hertha BSC terug in de Bundesliga. Op de slotdag van de Tweede Bundesliga vierde de club uit Berlijn zondag het kampioenschap. En de man achter dat succes bij Hertha is Jos Loukai. Hij leidde eerder Borussia Mönchengladbach en Augsburg naar de Eerste Bundesliga. En nu heeft hij het dus weer geflikt, nu met Hertha BSC. Tim de Wit, onze man in Berlijn, vroeg Loukai naar zijn geheim. Ja, ik, ik weet het niet. Het is natuurlijk uh, geen geheim uh, recept wat je hebt. Uh, ik denk uh, dat je uh, met een bepaalde strategie of filosofie uh, natuurlijk hier die nieuwe opgave hebt uh, aangenomen. En het was een grote uh, motivatie om uh, deze club uh, weer terug te laten keren in de eerste Bundesliga. En uh, dat is ons uh, vrij vroeg gelukt. En uh, ja, we, we hebben natuurlijk alle, uh, daar natuurlijk hard, hard, hard voor moeten uh, werken om dat, uh, om dat zo om te kunnen zetten. Maar daar zijn we best wel een beetje trots op. Ja, want toen je hier aankwam vorig jaar was de ploeg net gedegradeerd, mentaal aangeslagen. Als je hier nu rondloopt, uh, eigenlijk veel euforie. Veel mensen zijn natuurlijk on onwijs tevreden. Er is weer vertrouwen naar de promotie. Wat heb je veranderd sinds je hier bent? Ja, je, dit is wat je zegt. Uh, je moet natuurlijk wel de rust hebben en de uitstraling om uh, de weg die je wilt gaan uh, volgen, dat uh, die ook door, de, door het team en door de mensen eromheen uh, aangenomen worden. En, uh, ik denk dat we daarin heel duidelijk zijn geweest van begin af aan en dat uh, we ook vanaf het begin eigenlijk vrij succesvol waren. Na de tweede wedstrijd uh, zijn we 21 keer ongeslagen gebleven achter elkaar. En we hebben een heel stabiel en constant jaar achter de rug. Maar wat is die Luokai-manier dan? Dat je, je, je omschrijft het bijna als iets uh, je, nou ja, bijna een soort logisch... maar er moet toch iets zijn wat je anders doet dan bijvoorbeeld Keulen of uh, Kaiserslautern... die ook degradeerden en jullie hebben inmiddels twintig punten meer gehaald dan deze twee ploegen. Ja, ik denk uh, dat het moeilijk is om dat uh, aan te geven... Uh, we hebben hier bij Hertha uh, geen makkelijke situatie gehad. Maar uh, dat was uh, de uitdaging ook om uh, ja, dit hier op te nemen. En uh, ik geloof dat het een goede keus was. Maar uh, ja, wat wij beter doen en uh, misschien onze concurrent uh, wat minder... dat durf ik niet te beoordelen. Maar uh, ja, wij hebben ons stinkende best gedaan. en uh, ja, We hebben do de doelstelling bereikt. En uh, we proberen natuurlijk deze club in de komende jaren ook uh, ja, in de Bundesliga te houden. Zodat uh, deze club zich ook sportief maar ook uh, financi financieel weer een stuk verbeteren kan. Ja, De Bundesliga, je begint er zelf al over volgend jaar... Um... Met deze selectie, hoe schat jij het in? Uh, is dit Hertha in staat om nou ja, lekker mee te spelen in de Bundesliga? Of moet je toch alweer vrezen dat je onder degradatie degradatieplaatsen gaat spelen? Nou, ik geloof dat we een team hebben wat zeker concurrentie, uh, uh, mogelijkheden heeft. Uh, we zullen op de een of andere positie nog wel wat uh, versterking kunnen gebruiken. Maar we moeten met de middelen uh, ja, roeien die we hebben. En uh, dat is niet zoveel. Uh, deze club heeft, heeft uit het verleden heel veel problemen uh, uh, van de financiële kant. En we moeten sportief gezien uh, heel creatief zijn om uh, ja, drie, vier goede spelers uh, te kunnen aantrekken. Om uh, volgend jaar ook uh, ja, genoeg kwaliteit te hebben om uh, ja, in de eerste Bundesliga te blijven. Dat is weer de uitdaging en uh, ja, dat wist ik vorig jaar al. En uh, dat gaan we nu ook uh, proberen weer verder uit te bouwen. Als je kijkt naar de Bundesliga, Bayern en Dortmund doen het ongelooflijk goed dit jaar. Hoe groot is het gat tussen die twee ploegen en de rest in de Bundesliga? Ja, zo groot als het nu is, in, in, in dit seizoen, is het nog niet geweest. Uh, uh, ik weet ook niet of het uh, zo is uh, wat de toekomst betreft. Natuurlijk heeft uh, Bayern München uh, de, de beste selectie en de meeste mogelijkheden. En direct uh, daarna komt ook Dortmund. Ze staan niet voor niks uh, beide in de finale Champions League. Dat is uh, ja, voor, voor de Bundesliga natuurlijk een fantastische situatie... dat uh, twee Duitse clubs in de Champions League finale staan. Ze hebben Barcelona en Real Madrid uitgeschakeld. Uh, dat zegt ook ook wat over de sterkte, over twee wedstrijden. Um, ja, uh, wat de toekomst betreft uh, zullen, het, uh, zullen we het moeten zien of uh, Bayern München en Dortmund uh, op eenzame hoogte staan in de komende jaren. Ik geloof dat er nog wel uh, genoeg concurrentie uh, is uh, om ook in richting uh, Dortmund of Bayern te komen. Maar natuurlijk heeft... Uh, Bayern en hebben zich dat niet uh, alleen in dit seizoen uh, hebben ze dat kunnen bewerkstelligen. Ze zijn al jaren bezig om uh, ja, steeds beter te worden en uh, dat lukt hun. En ze hebben dat dit seizoen kunnen uh, ja, kronen met. Uh, met een finale Champions League. En natuurlijk ook Bayern München als kampioen. Ook al in een zeer vroeg stadium. En Dortmund als vaste nummer twee erachter. Also, beide zijn heel sterk. Maar of dat ook voor de toekomst zo is, dat zal het moeten uitwijzen. In Nederland ben je op een of andere manier toch nog steeds een soort minder bekende trainer. Terwijl je in Duitsland, ja, mag je best zeggen, geroemd wordt. Door, met name in de media ook, hè, door je prestaties bij de verschillende clubs. Volgend jaar weer trainer in de Bundesliga. Waarom past Duitsland zo goed bij jou? Ja, dat heeft zich zo uh, uh, ontwikkeld denk ik. Uh, ik ben uh, komende zomer twintig jaar in Duitsland en ik dacht in het begin: ik ga voor één of twee jaar en dan uh, word ik trainer in Nederland. Ja, en ik uh, blijf hangen zeg maar. En uh, ik heb uh, van de eerste dag tot uh, vandaag uh, nooit spijt uh, gehad van mijn uh, uh, weggang zeg maar uit Nederland. Uh, ik heb hier mijn uh, trainerscarrière zeg maar doorlopen en uh, opgebouwd en. Uh, ik geloof dat ik een uh, goede keuze daarin gemaakt heb. Natuurlijk uh, beleef je over die jaren ook uh, verschillende successen. Dat maakt het allemaal nog een stukje mooier. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik werk met hartstikke veel uh, tevredenheid hier. En uh, ja, ik hoop dat het nog een aantal jaren zo door mag gaan. Nou, inmiddels is de hoop van Jos Louwekay uitgekomen. Het A.B.C. heeft het contract met de trainer verlengd tot medio 2016. En ook de assistenten Rob Rekers en Marcus Gel die blijven. Dat is goed nieuws voor Jos Lohkaj. Bijna het einde van deze editie van Langs de Lijn nog wat berichten. Frank de Boer die heeft zijn contract met Ajax verlengd tot juli 2017. De Boer wil nog niet vertrekken bij Ajax... omdat zijn gezin in Nederland gelukkig is... en er nog voldoende uitdagingen zijn bij Ajax. De Boer nam 2,5 jaar geleden de functie over van Martin Jol. Sindsdien is hij drie keer achtereen kampioen geworden. Dan John Veskens, assistent bij Willem II. Hij vertrekt naar dit seizoen. De club heeft komend seizoen te weinig geld om hem te betalen. Maar er zou ook een verschil tussen beide partijen zijn... qua inzicht op voetbaltechnisch gebied. Daarom is besloten het aflopend contract van Mr. Willem II... want zo mogen we het John Veskens toch wel noemen, niet te verlengen. Veskens speelde in zijn actieve loopbaan 483 duels voor Willem II... en dat is nog steeds een clubrecord en dat zal het ook wel heel lang blijven. De ZZ Leiden kan de landstitel in de Eredivisie Basketbal nog nauwelijks ontgaan. De club van trainercoach Toon van Helfteren won vanavond ook het derde duel in de playoffs... om het kampioenschap van Aris Leeuwarden. Ditmaal waren de Leidenaren in eigen huis met 74-64, dus te sterk voor de Vriezen. Donderdagavond staat het vierde duel op het programma, dan in Leeuwarden. Bij winst is ZZ Leiden verzekerd van de titel. De Franse wielrenner Sylvain Georges is ook na het beoordelen... van de b schuldig bevonden aan doping. De Ager de Gere eh, renner werd op 10 mei... na de zevende etappe van de Ronde van Italië betrapt... omdat een urine monstersporen van het verboden middel heptaminol bevatten. De UCI heeft de Franse wielrenbond gevraagd... actie tegen Georges te ondernemen. Officieel was de renner nog niet geschorst... omdat alleen de nationale bonden dat kunnen doen. En uh, Luis Leon Sanchez begint uh, morgen aan zijn eerste koers... in het shirt van Blanco. De Spaanse wielrenner neemt deel aan de ronde van België. Sanchez werd tot nu toe aan de kant gehouden... wat de ploegleiding van het Nederlandse team een uh, onderzoek hield... naar mogelijke betrokkenheid van Sanchez... bij de praktijken van de dopingarts uh, Efermiano Fuentes. Goed nieuws is er voor Jorandi Martina. Hij heeft zich op de 100 meter geplaatst voor het WK-atletiek in Moskou. De sprinter werd tijdens een wedstrijd in Peking zevende... in een tijd van 10,16 seconden. Dat is ste onder de vereiste limiet. De race werd gewonnen trouwens door de Amerikaan Justin Gatlin in 9,91. En Elke Sint-Nicolaas en Rens Bron die zullen op 8 juni een opwachting maken... bij het Polstok hoogspringen op de FBK Games. Meerkamper Sint-Nicolaas kan in Hengelo aan de start verschijnen... omdat het evenement dit keer niet samenvalt met een prestigieus meerkamp in Oostenrijk. Rens Bron werd wereldkampioen in 2005, maar beëindigde dus zijn carrière drie jaar te later. Begin dit jaar maakte hij zijn rentrée op de atletiekbaan. Een rentree die wel gepaard ging met de nodige blessures. Maar goed, hij is er dus wel bij op 8 juni. Tot zover Langs de Lijn, zo in het Oog, met Mieke van der Wij. Goedenavond. Ja. Oudering. Een dorp op het eiland Voorne-Putten. Dat was het dorp waar je je diende te schamen... als je ergens goed in bleek te zijn. Schrijfster Ineke Riem schreef een roman over de mensen van Oudering... en hun onvervulde dromen. Wie zich anders gedroeg, werd er met argwaan bekeken. Ineke Riem en haar debuutroman... Zeven pogingen om een geliefde te wekken. En wie succes had, die zou binnen de kortste keren van zijn sokkel afdonderen. Vrijdagavond, zeven uur, in brons met Boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen. Hoi, met Barbie. Eerst had ik witte wimpers en nu heb ik dus roze wimpers. Maar veranderingen zoals verhuizen, een nieuwe baan... of gebruik maken van kinderopvang kunnen wel gevolgen hebben voor uw toeslagen... Die veranderingen geeft u natuurlijk zelf door op mijn toeslagen op toeslagen.nl. En nou heb ik mijn wimpers. Belastingdienst toeslagen. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Het Veefonds steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals... om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. Veefonds. Investeert in vrede.